7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Goede doelen herstellen zich van economische crisis. De VN tikt Israël op de vingers. En China ontkent dood ex-president Yang Zemin. Goede doelen in Nederland hebben zich hersteld van de economische crisis... en haalden vorig jaar ruim 4% meer op dan in 2009. De groei is vooral te danken aan sportevenementen zoals Zes, meldt de Volkskrant. De krant doet jaarlijks onderzoek naar de opbrengst van particuliere donaties. KWF Kankerbestrijding haalt het meeste geld op, ruim 102 miljoen euro. Dat is bijna twee keer zoveel als de nummer twee, Unicef. Grote verliezers zijn Cordate, de dierenbescherming en natuurmonumenten. De 25 grootste doelen haalden samen zo'n 706 miljoen euro op in 2010. De Verenigde Naties zeggen dat Israël buitensporig geweld heeft gebruikt... tegen demonstranten op 15 mei. Op die datum herdenken de Palestijnen dat hun voorouders werden verdreven... of op de vlucht sloegen bij de Stichting van de Staat Israël in 1948. Bij een demonstratie bij de grens met Libanon... schoten Israëlische militairen op ongewapende demonstranten. Daarbij kwamen zeker zeven mensen om het leven en raakten meer dan 100 mensen gewond. Het rapport dat is opgesteld door de VN-Vredesmacht in Libanon... is ook kritisch over de rol van de demonstranten. Die provoceerden de Israëli's door met brandbommen en met stenen te gooien. Maar de reactie van Israël was niet proportioneel, staat in het rapport. Dat is vrijgegeven door VN-chef Ban Ki-moon. In Italië zijn negen oud-nazi's bij Verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens de militaire rechtbank in Verona... hebben ze zich schuldig gemaakt aan massamoord op Italiaanse burgers...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 China ontkent dat voormalig president Yang Zemin is overleden. Het staatspersbureau Xinhua zegt dat gezaghebbende bronnen... berichten over zijn dood afdoen als pure geruchten. Yang Zemin was president van 1993 tot 2003. Een televisiestation in Hongkong onderbrak gisteren zijn uitzending... om plechtig te melden dat de voormalige president was overleden. Het nieuws bleef urenlang meelopen in een tikker... en op het internet in China gonsde het van de geruchten over zijn dood. Al maanden wordt gespeculeerd over de gezondheidstoestand van de 84-jarige Jiang. De Chinese staatsmedia negeerden gisteren de geruchten over zijn dood... maar nu hebben de autoriteiten dus besloten ze tegen te spreken. In Irak is een massagraf ontdekt met daarin zeker 900 lijken. Het graf is ontdekt in de buurt van de stad Diwania. De Irakse autoriteiten vermoeden dat het Koerdische burgers zijn... die in de jaren 80 van de vorige eeuw onder het bewind van Saddam Hussein zijn vermoord. De lichamen zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Najaf... waar ze worden geïdentificeerd. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn afschuw uitgesproken... over de affaire rond zijn krant News of the World. In een verklaring noemt hij de zaak betreurenswaardig en onacceptabel. Murdoch zegt dat er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Hij belooft volledig mee te werken aan het politieonderzoek. Wel blijft hij achter de vrouw staan die destijds hoofdredacteur was van de krant... en inmiddels de uitgever van News of the World is... De krant blijkt telefoons te hebben gehackt, onder meer van een meisje dat was vermoord. Intussen zijn er nieuwe beschuldigingen geuit. De krant zou telefoons hebben gehackt van nabestaanden van Britse militairen... die sneuvelden in Afghanistan en Irak. Volgens de krant The Daily Telegraph waren de nummers in bezit van een privédetective... die voor News of the World werkte. Het mediabedrijf van Murdoch zegt verbijsterd te zijn als die beschuldigingen kloppen. De regering van Egypte bestrijdt dat fenegriekzaad uit dat land de oorzaak is van de EHEC-besmetting. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de zaden niet besmet zijn, zegt een Egyptische voedselveiligheidsorganisatie. De Europese Unie denkt dat de uitbraak is veroorzaakt door een partij zaden... die twee jaar geleden uit Egypte zijn geïmporteerd en heeft een importverbod ingesteld. Terroristen overwegen om aanslagen te plegen met bommen die in hun lichaam zitten. Amerikaanse functionarissen hebben dat gezegd tegen de media. Veiligheidsdiensten houden er al lange rekening mee dat terroristen bommen willen implanteren. Nu meldt de New York Times dat Al-Qaeda op het Arabisch Giereiland zich in die methode verdiept. Verwacht wordt dat de controles van internationale vluchten naar de VS zullen worden aangescherpt. Het weer de dag begint zonnig en droog. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken en vooral in het noorden wat buien. Het wordt 20 graden aan zee, 24 graden in het zuidoosten. Morgen opnieuw kans op buien. In de loop van het weekend neemt de buienkans geleidelijk af. AWB verkeersinformatie. Het stelt allemaal helemaal niets voor de ochtendspits vanochtend. Slechts vijf files. De langste staat buiten de Randstad op de A12 Oberhausen Utrecht daar wel, wel behoorlijk wat vertraging tussen Zevenaar en Knoop het Waterberg. 8 kilometer. Zakelijke energieklanten van Eom, hartelijk bedankt voor uw vertrouwen.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 Ga naar eon.nl slash Goede Reden. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over zeven. Hoe kan iemand tweeënhalve week zonder eten? Het lukte Marianne Groos en ze vragen zo aan een sportdiëtiste hoe dat kan. Eerst daar het laatste nieuws over de vrouw uit Limburg. Bijna drie weken lang was ze, ze vermist, maar gisteren werd ze gevonden. 18 dagen wachtte de 48-jarige vrouw bij een riviertje op redding nadat ze was verdwaald. Correspondent Rob Zoutberg sprak met Sanne Jacobs, een goede vriendin, die direct naar Zuid-Spanje ging toen ze hoorde dat de Goossens nog leefde. Ik voel me ontzettend opgelucht. Ik kan het af en toe nog bijna niet geloven. Maar uh, ja, het is waar. Marianne is weer terug, ja. Had je daar nog in geloofd? Met momenten. Het, uh, ik moet wel zeggen dat in de loop van de tijd uh, die momenten soms minder werden. Dat we ook wel uh, ja, realistisch naar elkaar wilden zijn. En elkaar ook niet, soms ja, geen valse hoop wilden geven. Of elkaar ook wilden voorbereiden misschien op, uh, op, op geen goed nieuws. Maar ergens bleven we er ook wel in geloven. Ja, ja. Dat is ook een moment geweest, nog niet zo heel lang geleden... dat de politie zei, we stoppen ermee, we hebben geen, we hebben geen enkele aanwijzing... Het heeft geen zin om door te gaan. Ja, dat klopt. Um, de politie heeft aangegeven dat ze op dat moment... inderdaad geen aanwijzingen meer hadden. Dat het rechercheren niet zou stoppen. Maar dat het, uh, het, het, het uh, echt het concreet op zoek gaan gewoon niet mogelijk was. Omdat ze niet meer wisten waar ze moesten zoeken. Ja, aan de ene kant frustrerend voor de familie. En aan de andere kant, ja, wij hadden die tips voor hen ook niet. Die aanwijzingen. Nee, dat was uh, geen spoor van haar. Nee, je bent even bij Marian geweest. Hier in het ziekenhuis, hier achter waar we nu voor staan. Heel laat is dat al. De krekels horen we hier op de achtergrond buiten. Het ziekenhuis, hoe, hoe gaat het met haar? Het gaat heel erg goed met haar. Natuurlijk, uh, ze is wat verzwakt. En ze is wat, uh, wat, wat... Een beetje mager in haar gezicht. Maar ik kan echt met oprechtheid zeggen dat ze er goed uitziet. Ze is helder. Ze is nuchter als altijd. En... Uh, ze heeft denk ik heel veel meegemaakt, maar ik vind het ongelooflijk ze, wat ze uitstraalt en hoe ze overkomt op ons. Ja, ze straalt, ja. We hebben vandaag heel veel verhalen gehoord. Ze zat vast in een grot, ze zou zijn gevallen. Wat is er nou gebeurd? Kan je het ongeveer samenvatten? Uh, ze is een wandeling gaan maken, uh, een wandeling die ze van tevoren had meegenomen. En ze heeft daar ergens een verkeerde afslag genomen waardoor ze niet in het dorpje terecht is gekomen waarvan ze verwacht had gekomen. En ze heeft uh, steeds gedacht dat als ze doorliep dat ze wel in dat dorpje terecht zou komen. En heeft dat ook voortdurend uh, doorgelopen en is toen uh, gedesoriënteerd geraakt en uh, gewoon compleet verdwaald in het gebied. Daar in de bergen, heb ik begrepen, is vrij snel uh, de nacht ingevallen. En ze heeft toen uh, besloten om daar te overnachten. Um, ik heb ze de volgende dag nog eens verder gelopen... en uiteindelijk niet een plek heeft gevonden die ze verwacht had, het dorp. En uiteindelijk is, uh, heeft ze ergens een plek gevonden waar ze is gebleven bij water. Een plek waar ze zich... Uh, Relatief veilig voelde en waarvan ze zeker wist dat ze water bij zich had. En daar, daar is ze gebleven. En daar, als ik het goed begrepen heb, is dat ook de plek waar ze gevonden is gisteren. Maar ze raakte wel verzwakt, meer verzwakt naarmate de dagen vorderden. Hoe zijn die dagen voor de geweest? Heb je er al een idee van? Ik heb begrepen dat ze, uh, dat ze gras en uh, uh, zeg maar warme spullen om zich heen verzamelden van de natuur om zich s'nachts warm te houden. Um, ze heeft een fluitje bij zich gehad. Daar heeft ze nog volgens mij uiteindelijk de, de, de mensen wie ze gevonden is geroepen. Nee, ik weet niet precies hoe ze haar dagen heeft doorgebracht. Nee. Wat zei ze tegen jullie vandaag? Ja, dat ze zo blij was om ons te zien. Dat ze blij was dat we er waren. Ja, het deed haar goed om, uh, om haar kinderen te zien. Ja, zeker weten. Ja. Nou, daar kunnen we ons veel bij voorstellen. Je hoorde Sanne Jacobs, een goede vriendin van Marianne Goosens. Maar wij vragen ons af, hoe kan het nou dat iemand... bijna 2,5 week zonder eten overleeft? Eh, Esther van Ette is sportdiëtiste. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je weet alles over welke invloed eten heeft op het lichaam... en het ontbreken van eten ook. 18 ja. dagen zonder. Hoe houdt iemand dat vol? Um, ja goed, ik heb uh, nog even natuurlijk de literatuur erop nageslagen en er zijn onderzoeken geweest dat, me dat mensen rond 70 dagen zonder eten uh, kunnen. En uh, ja goed, het, het, wat het belangrijkste is geweest is dat ze het beekje heeft gevonden en zich uh, toch uh, gewoon uh, uh, met water heeft uh, gevoed, zeg maar. En mm -hmm. dat is het allerbelangrijkste wat iemand kan doen. Want zonder er... water overleef je het niet? Nee, rond de, ja, drie tot vijf dagen. In de krant stond vijf dagen. Uh, je leeft ook gewoon na drie dagen zonder vocht... Uh, houdt een mens het gewoon niet langer meer vol. En dat, was, dat is gewoon haar redding geweest. Ja, maar we kunnen ons voorstellen, mevrouw Van Etten... dat je krachten ja. afnemen hè, als je niet ja. eet. Wat, wat, wat ja. moet je doen? Wat zijn dan de voorwaarden... om het dan toch zo lang uit te houden? Nou goed, door middel van voeding krijg je uh, koolhydraten, vetten en eiwitten binnen. En die eiwitten die moeten we iedere dag binnenkrijgen... om uh, de spiermassa te behouden... Spiermassa wordt afgebroken, spiermassa wordt opgebouwd, dat doen we door eiwitten. Ja. Nou, uh, uit de verhalen met gras en water komen er geen eiwitten in de, in de voeding uh, kom, komt binnen. Dus iemand gaat dan toch uh, zijn spieren afbreken. En dat uh, betekent uiteindelijk toch dat mensen verzwakt worden. En uiteindelijk na een langere periode, dat en ook de weerstand verliest. Ja. En ja, daar toch uh, sneller ziek van wordt de, de... en uiteindelijk uh, leidt dat tot... Uh, ja, tot, tot een heel verzwakt lichaam. Ja, dus ze heeft het goed gedaan door niet verder te gaan lopen... en verder te zoeken en te klimmen. Ja, dat klopt ook. Want het is natuurlijk toch dat als je verzwakt wordt... en je eet, je eet natuurlijk niet alleen maar vocht binnenkrijgt... dat je energiesysteem natuurlijk niks meer binnenkrijgt... en het lichaam gaat dan toch veel trager met het energie om. En dan is het gewoon heel goed om uh, ja, weinig energie uh, nutteloos kwijt te raken. Dus... Uh, ja dan kan, kun je maar beter op een gegeven moment zo, zo, zo zuinig omgaan met, uh, met je kracht. En dat heeft ze, denk ik, uh, goed gedaan. En het feit, u noemde het al even, dat ze gras heeft gegeten, ook uh, Rosemarijn dat ze had gevonden. Ja. Ja, daar zit niet zoveel in, toch? Nee, en gras kunnen wij ook niet verteren. Dus uh, oh. daar nee. dus heeft ze en, misschien uh, nog wel last van gehad ook? Nou, ik, ik heb geen idee, ik heb haar natuurlijk niet zelf gesproken. Maar het is wel dat het gras bestaat voor 85% uit vocht, uit water. En uh, ja, goed, wij verteren het niet. Het is echt voor, uh, voor koeien en paarden. Dus uh, uh, ja, de, de functie daarvan is misschien. Uh, want ik hoorde net ook in het interview dat ze zich warm heeft uh, willen houden. Hè? Dus, het, mm. dus misschien uh, dat ze. Maar gras heeft geen effect op het energiesysteem, laat ik het daarop houden. En nu? Kan deze mevrouw weer uh, een dikke hamburger eten? Of? Nou ja, ik zou er heel voorzichtig nooit mee zijn. Dat, uh, dat is natuurlijk duidelijk. Iemand die natuurlijk tweeënhalve weken, uh, bijna drie weken lang niks heeft gegeten... Uh, die, uh, het hele systeem is, is natuurlijk uh, van slag. Ik neem aan dat ze dat uh, in het ziekenhuis is onderzocht. Het was een gezonde vrouw. Dus uh, uh, uh, ja, alles wordt langzaam weer opgebouwd. En Ik, ik denk dat ze die adviezen uh, vanuit de medische kant ook uh, krijgt... Maar in principe zijn er natuurlijk geen, uh, ja, geen dingen die ze niet moet doen. Maar een bordboerenkoop met worst of het koop met hamburgers lijkt mij uh, nu niet handig. Het <lacht> is te zwaar op de maag. En, en Niets, even ja. kort nog, want die vriendin zei, ze zag wat, uh, wat uh, mager in het gezicht. Ja. Zij is natuurlijk enorm afgevallen, vermoed ik. Ja, dus, hè, dus het lichaam, als als iemand niet veel eet, dan haalt het lichaam de energie uit de opgeslagen geslagen vetten. Uh, want koolhydraten hebben we maar heel weinig in mm -hmm. op lijf. En de eiwitten worden natuurlijk afgebroken... omdat je die natuurlijk nodig hebt, ook voor de spieropbouw. En dat uh, zorgt ervoor dat iemand uh, ja, uh, kracht inboet, maar dat nou, je dat ook, ook heel goed ziet aan iemand een, die een paar weken niet eet. Het is een soort crash hè? Het is een, Ja, eigenlijk wel. Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, dank dat u ons eventjes wilde inlichten over Graag hoe je dat volhoudt. Esther van Etten, sportdiëtiste. De president van China, Jiang Zemin, uh, leeft. Is dat nou nieuws? Jazeker, is dat nieuws. En u hoort er straks meer over Eerste Verkeersinformatie... René Passet bij de ANWB heeft niet veel files. Nee, maar wel een flinke file in het oosten van het land, Marcel. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Westervoortse brug. Dat is een brug die bij Arnhem voor het plaatselijke verkeer vooral van belang is. En als die brug wegvalt, en dat is hier tot eind augustus... dan heb je gelijk flinke drukte op de A12 te pakken... Vanuit Duitsland dus bij Duiven twee kilometer. En vervolgens tussen Zevenaar en Knoop het Waterberg nog eens zeven kilometer. Maar dat is eigenlijk het enige wat opvalt oh ja, de, bij Rotterdam. Daar is wat aan de hand bij de Hartelbrug. We weten nog niet precies wat, maar er staat in ieder geval drie kilometer op de N218. Vanaf uh, Geervliet. Omrijden kan via Hoofdvliet, spijken of gewoon via de N57. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het is 16 minuten over 7. De problemen binnen de FNV-vakcentrale blijven maar doorgaan. Voorzitter van ambtenarenbond Advocabo FNV, Edith Snoei, is gisteren opgestapt. Volgens haar was het bestuur van de ambtenarenvakbond zo verdeeld over het pensioenakkoord dat er niet langer sprake was van een werkbare situatie. We praten erover met Gertjan Dennekamp, onze eigen verslaggever. Die volgt voor ons die discussie over het pensioenakkoord. Gertjan, is dit dan het eerste slachtoffer van die richtingenstrijd binnen de FNV? Ja, ik denk het wel. Het uh, pensioenakkoord blijkt inderdaad een pleitswam binnen de FNV. Je hebt eigenlijk twee groepen. Er is een groep die vindt dat het akkoord dat vorige maand werd gepresenteerd... noodzakelijk en verdedigbaar is. Voorzitter Jongerius is en een grote groep bij de vakcentrale vindt dat. En dan is er het verzet bij FNV-bondgenoten. Maar ook een deel van Abvacabo, de club van Snoei, verzet zich tegen het akkoord. En Snoei hoorde aanvankelijk bij het eerste kamp... Zij vond het akkoord verdedigbaar en ze steunde Jong-Gerius. Uh, dat samplen bleef overigens wel vooral binnenskamers. Maar later moest ze onder druk van haar eigen toon toch aanpassen. En zei ze nog wel dat er wat uh, uh, eisen lagen en aanpassingen gedaan moesten worden. Ja. Ik denk dus dat zij anders denkt dan haar bestuursleden binnen de Avacabo. Nou ja, dat blijkt in ieder geval wel uit de persverklaring die gisteren uh, is uh, uitgedaan. Uh, de dag voor het akkoord steunde ze Jong -Gerius, die het akkoord de volgende dag uh, ging tekenen. En later bleek dat er bij haar collega's dus wel bezwaren waren. Uh, ze verdedigde wel overigens die nieuwe lijn, dat werd de uh, nee tenzij. Uh, we zijn tegen tenzij er een aantal belangrijke zaken worden opgelost en opgehelderd. Nou ja, en achter dat nee tenzij, dat gaat gewoon een fel intern debatschuil... En nu dus de verklaring dat er vanwege de verschillen van inzicht op met name het pensioendossier er volgens haar geen werkbare situatie meer is. En veelzeggend is ook de verklaring van de achterblijvers in het bondsbestuur, die noemen haar stap onvermijdelijk. Hmm. Je zegt het al, Gert-Jan, met name het pensioenakkoord. Er is er meer aan de hand? Dat is niet de enige oorzaak van dit conflict, lijkt Nee, dat klopt hoor. Op de achtergrond is er toch sprake van een richtingenstrijd. Als je het heel grof schetst, dan zijn er uh, twee groepen. Uh, ook hier uh, de mensen van de harde strijdbare lijn, zeg maar de confrontatie tegenover de wat meer pragmatische uh, benadering. En snoeien kun je bij die gematigde laatste groep uh, plaatsen. Maar binnen advocabo is die richtingenstrijd eigenlijk de afgelopen periode fel gevoerd. En vorig jaar werd een deel van het bestuur ook weggestemd. En verloor ze ook vertrouwelingen in dat bestuur. Ze mocht zelf weliswaar blijven. Maar nu blijkt dus uit de verklaring die ze gisteren heeft uitgegeven... dat ze in het pensioendebat volledig geïsoleerd stond. Is dit uh, haar opstappen slecht nieuws voor dat pensioenakkoord? Jazeker, zeker. Uh, Agnes Jongheer is de voorzitter van de FNV. Die verliest nu ook een steunpilaar bij een van de grootste FNV-bonden. En we weten al dat de FNV... Uh, um, ja, verdeeld is. De grootste uh, bond van FNV-bondgenoten is ook tegen. Dus dit is uh, slecht nieuws voor uh, degene binnen FNV die het pensioenakkoord een warm hart uh, toedragen. En waarschijnlijk goed nieuws voor de mensen die uh, uh, het verzet uh, leiden. Want die zullen toch door het opstappen van uh, snoei zich gesterkt voelen in uh, dat verzet. Overigens moet dan eigenlijk de komende maanden blijken hoe eh, breed het verzet bij de FNV achterban is. Gert-Jan over het opstappen van de voorzitter van de ambtenarenbond Cabo FNV, Edith Snoei. Koenders dan. Vandaag vertrekken 160 militairen naar Afghanistan... om daar de Nederlandse politietrainingsmissie te ondersteunen. Gisteren vertrokken vanaf Schiphol al negen politiefunctionarissen. De missie is bepaald niet ongevaarlijk en dat beseffen de deelnemers maar al te goed. Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid was ook op Schiphol... om de negen politiemensen een hart onder de riem te steken. Dames en heren, uh, ik ben ongelooflijk trots uh, op uh, u als uh, Nederlandse politievrouwen... en uh, uh, mannen die gewoon uh, naar Kabul gaan, die naar Kunduz gaan, uh, die gaan naar de missie. U gaat uw kennis... Ja, in het management, het leiderschap, de politie gaat u daarover brengen. U gaat ook de positie van de vrouw gaat u, binnen de politie gaat u nadrukkelijk. Ik zie u al zeer stevig kijken. Ongelooflijk veel succes, mag ik u toewensen. Dank u, Dank u zeer. Even inchecken. U moet even inchecken. U heeft een heel klein, een klein roze knuffeltje, heeft, heeft u aan de tas. En meneer Gimmerje. En het nichtje en het neefje. Heel belangrijk. Minister Opstelten hoorden we net, die met nadruk vertelde dat ook de rol van de vrouw in de politie aan de orde komt. En toen keek hij naar u. Ik ga er wel als rolmodel naartoe. U ik gaat denk... er als rolmodel naartoe? Dat vind ik wel. Door daar al naartoe te gaan, denk ik al een steentje kunnen bijdragen als westerse blanke vrouw. Uh, in een, uh, Denkt in een u af... dat u wel serieus genomen uh, wordt dat als weet vrouw? Ik zeker. Ja? Ja? Dat weet ik zeker. Uh, en, uh, ik, ga, ik ga voor de relatie. En Daar, uh, uh, daar is Afghanistan heel erg een cultuur in, dus dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Gaat u eerst even inchecken? Dan uh, praten we zo nog even verder. Ja, er wordt, uh, er wordt ingecheckt. De vlucht gaat uh, helemaal niet direct naar uh, Afghanistan. De mensen gaan eerst naar Dubai. Gewoon met een reguliere lijnvlucht. Daar blijven ze dan een weekje. En daarna reizen ze door naar Kabul. Waar dan ook de meeste... Politiefunctionarissen zullen blijven en eentje reist daarna nog door naar Kunduz. En die ene die doorreist naar Kunduz is meneer Veldhoen. Ik ben in Rwanda geweest voor het tribunaal en ik heb twee jaar geleden heb ik in Soedan gewerkt. Dus kennelijk zal men dat de doorslag hebben gegeven dat ja. ze de, de, de ervaren garde, dat ze zeggen. Maar nou, u wilde dit ook zelf, neem ik aan. Ik of had voor niet? Kunduz en voor Kabul alle twee gesolliciteerd. Ja. Want wij hebben de vermoeding solliciteren, namelijk. Juist. Dus u heeft er echt, u wilt dit zelf. Hij heeft er ja, ja, echt zelf voor ja, ja. gekozen. Ja, ja zeker. U, u zoekt ook het gevaar op in feite, of niet? Ik zal wel gek zijn als ik dat deed. Nou ja. Kijk, na nou, 34 jaar bij de politie... dan weet je dat je met gevaar te, te maken hebt. Maar om het nou voor mijn lol te gaan opzoeken... Waarom doet u het wel? U doet het niet voor de lol. Waarom doet u het wel? Omdat ik mening ben dat... Uh, je kan een land laten verrekken. Je kan een land ook laten helpen. Of een land helpen. Als je dan nou Joegoslavië neemt... Tien jaar geleden zouden we niet op vakantie gaan in Joegoslavië. Nu wel. En het is gewoon door Eulix, door de internationale politiegemeenschap... is het land opgebouwd. Dat gaan we nu ook proberen te doen, als die Afghanen het wil. En dat ga ik mijn best doen. Veel succes. Dank je wel, Ik wil u nog één vraag stellen even, want we waren net nog niet helemaal klaar. U vertelde mij net dat u een foto van uw neefje en uw nichtje meegenomen hebt. Wat heeft u nou aan hen verteld over wat u gaat doen? Ik ga even lang op vakantie. En als ze oud genoeg zijn, wat ik daar ga doen, leg ik het... Uh aan de hand van de foto's uit. Want hoe oud zijn die als vader ongeveer? Ja, uh, 9. 10. Ja, 10, en Kasper is... 9. 8, sorry. En uh, mijn zoon, mijn, mijn zwager en mijn zus zullen daar, hebben daar goed mee omgegaan. Ik kan me zo voorstellen dat je ze vertelt dat ik naar Afghanistan ga. Maar niet exact... U, u bent de vader? Uh, Stiefvader. U, ja. Weten, weten u, uw kind, stiefkinderen wat mevrouw gaat doen? Ja, nou, dat ze naar een velland gaat. Maar en niet uh, dat het een gevaarlijke missie is? Nou, ik, Nee, ik heb het zo letterlijk niet verteld. Maar. Want dat is het eigenlijk toch wel een beetje. Er zijn natuurlijk gevaren verbonden aan wat u gaat doen. Ik kan op Schiphol lopen, kun je ook je nek breken. Ja, dat is waar. Ja, komt helemaal goed. U komt goed weer terug om het straks aan uw neefje en nichtje uit te leggen. Wat u Beloved. heeft gedaan. Beloofd. En aan het beste. Mijn ouders en aan mijn partner. Beloofd. Goeie reis. Dank u wel. Verslaggever Mark Robin Visser was er wat vanaf Schiphol... waar dus gisteren negen politiefunctionarissen vertrokken naar Kunduz. En vandaag vertrekken nog eens 160 militairen naar Afghanistan. Het is vijf voor half acht. De Chinese oud-president Yang Zemin leeft. Met die opvallende mededeling komt een Chinees staatspersbureau vandaag. Yang Zemin was president van 1993 tot 2003... en zou al langere tijd ernstig ziek zijn. Correspondent Wouter Zwart. Wouter, waarom komt China nou met een mededeling dat hij niet dood is... Ja, omdat er zeg maar, de afgelopen dagen echt een wilde geruchtenstroom uh, op gang was gekomen. Uh, geruchten die weer natuurlijk al maanden gaan. Uh, de man is natuurlijk oud, hij is al 84 jaar. Maar het begon pas echt te gonzen uh, sinds afgelopen vrijdag. Toen vierde de communistische partij zijn 69 e verjaardag. En daar was Jiang Zemin opvallend afwezig. Nou, dat zou onder normale omstandigheden, als hij nog gezond was geweest, ondenkbaar zijn geweest. Want deze man die is natuurlijk jarenlang de hoogste baas van de communistische partij geweest. Nou... Sinds hij daar niet was, uh, gonstert vooral op het internet van de geruchten. Is hij ziek? Is hij sterven? Of is hij misschien al dood? Nou, dat, dat kreeg gisteren een hoogtepunt toen zijn dood inderdaad eventjes werd gemeld door een aantal tv-zenders in Hongkong. Uh, dat was heel voorbarig, te voorbarig dus. En daarom gingen een aantal media, ook wij, daar niet uh, in mee. Ja, en zojuist kwam dus de mededeling van de Chinese overheid dat hij dus niet overleden is. Ja, maar weten we dat nou zeker, Wouter? Ja, nou goed, de Chinese staatsmedia die zijn de afgelopen dagen natuurlijk heel erg stil geweest over het lot van de oud-president. Tot zojuist, eh, nou, het staatsperspro Xinhua kwam met een bericht dat letterlijk luidt... recente berichten in sommige buitenlandse media over de dood van Jiang Zemin als gevolg van ziekte, zijn pure geruchten. Nou, uh, Xinhua is de spreekbuis van de Chinese overheid... dus we kunnen wel concluderen dat dat in ieder geval... het officiële standpunt van China is. Uh, maar goed, dat zou dus betekenen dat Jiang Zemin niet is overleden. Maar daar stopt de informatie dan ook wel meteen. Want hoe het dan wel precies met hem gaat... Ja, hij is 84 jaar uit... Uh, Wordt niet gemeld. Dus ja, het neemt niet de geruchten helemaal weg. Dat hij misschien wel heel erg ziek is of misschien al wel stervend is. Uh, maar hij is in ieder geval niet dood, dat zegt hij. Ja, het houdt dus aan de geruchtenstroom. Zit de Chinese overheid daarmee in de maag? Ja, natuurlijk, geruchten uh, over de doodvereniging van de leider zijn natuurlijk altijd heel, uh, heel ernstig. Uh, dat zag je ook gisteren heel erg terug op het Chinese internet, waar al die geruchten zich vooral voordeden. Vooral op een heel populair microblog, Weibo heet dat, dat zeg maar Chinese Twitter. Uh, daar konden mensen gisteren ineens het woord Jones Lee niet meer intikken. Dat was de, sensor, de Chinese sensor die erop was gesprongen. Uh, dan kreeg je een foutmelding plus een waarschuwing dat deze zoekopdracht illegaal was. En dat werd zelfs heel erg geen gisteren, uh, omdat je ook alleen het woord Zhang niet meer kon intikken. Maar yang, dat betekent in het Chinees rivier. Dus je kreeg hele rare situaties dat uh, op de ene van het Chinese internet uh, rivieren ineens niet meer bestonden. Dus ook de, bijvoorbeeld de grote Chinese rivier, de Yangs, daar kon je even niet meer uh, iets over lezen op het Chinese internet. Ja, dan wordt het wel lastig. Wouter Zwart vanuit China over oud-president Yang Zemin. Hij leeft dus, of niet?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 Deze is gek geek aan de pimpas. Alle spelen jullie er mee. Maar in Vive la France kan jullie in eens betalen met de geld content. Waarom? Oberal waar u hier het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met de pimpas zoals je mag. Net als aan de maison. Dus ook de baguette, de fromage en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, hoi? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. NTR Print Cultuur, elke dag. <tieden> live vanaf North sea Ga naar ntr Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven. Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Radio 1, het NOS-journaal. China ontkent dood oud-president Yang Zemin en VN tikt Israël op de vingers. Het is bijna half acht. Goedemorgen, ik ben Doral Negens... China ontkent dat voormalig president Jiang Zemin is overleden. Worden er net Wouter Zwart al over. Het staatspersbureau Xinhua zegt dat berichten over zijn dood pure geruchten zijn. In de media gonsde het gisteren over de, uh, geruchten, van de geruchten over zijn dood. Jiang Zemin was tien jaar lang president van China, van 1993 tot 2003. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn afschuw uitgesproken... over de afluisteraffaire rond zijn krant News of the World. Hij noemt de zaak betreurenswaardig en onacceptabel... News of the World zou onder meer de telefoons hebben gehackt van een vermist meisje. Nabestaanden van omgekomen Britse militairen, acteurs en politici. Bij de krant worden maatregelen genomen, zegt de directeur van Murdoch's bedrijf. We hebben een serie van maatregelen en recommendaties in place om deze situatie te helpen. Om het te helpen. Waar zijn, gemaakt, we ze correcten. Waar er verhaal was, zullen we sterk actie En dat we deze periode komen with a far better system in place than there was before. Intussen is acteur Hugh Grant een campagne begonnen tegen de tabloids. This moment where the British public and now an international public has seen just how repulsive these people are is the moment when I'm hoping more people will come out of of their trench komen say this has got to stop. Hugh Grant, hij hoopt dat mensen de kranten oproepen uh, dat ze moeten stoppen met hun manier van journalistiek bedrijven. Israël heeft op 15 mei buitensporig veel geweld gebruikt tegen demonstranten, zegt de VN. Bij de Libanese grens werd herdacht dat bij de Stichting van de Staat Israël veel Palestijnen zijn verdreven. Bij een betoging bij de grens vielen zeven doden. Israëlische militairen schoten op ongewapende betogers, zegt de VN. De betogers provoceerden door brandbommen en stenen te gooien. De VS waarschuwt bondgenoten voor terroristen die aanslagen willen plegen met onderhuidse bommen. Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen dat terroristen deze methode serieus overwegen. De US government has received information, intelligence about terrorist intent to use this type of concealment and this technique to try to carry out plots to blow up planes. Terroristen zouden vliegtuigen willen opblazen met bommen die in hun lichaam zitten.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 In het noorden van het land joegen de Duitsers toen op Italiaanse partisanen. Om hen onder druk te zetten vermoorden de Duitsers zeker 140 burgers. In Spijkenisse is vannacht bij een grote brand asbest vrijgekomen. De brand woedde in twee schuren naast een huis, zegt de politie. De rechter schuur uh, heeft het gered. De brandweer heeft, uh, toen ze aankwamen, direct met een hoge drukspuit... de brandhaarden uh, direct onder controle gekregen. De linkerschuur is uh, verloren gegaan. En uh, bij deze brand uh, is vanaf de linkerschuur het dak zijn wat deeltjes vrijgekomen. Ja, het goede nieuws is dat bij de brand in Spijkenissen niemand gewond is geraakt. Het gaat weer beter met de goede doelen in Nederland. Die haalden vorig jaar ruim 4% meer op dan een jaar eerder. Dat is vooral te danken aan evenementen als Alp Du meldt de Volkskrant. KWF kankerbestrijding haalt het meeste op, ruim 102 miljoen euro. Grote verliezers zijn Cordate en de Dierenbescherming. En de laatste film van de succesvolste filmreeks aller tijden... gaat vanavond in Londen in première. De laatste Harry Potter film. Honderden liefhebbers van de tovenaarsleerling zijn naar Leicester Square afgereisd om vanavond goed zicht te hebben op de rode loper. Ze willen hun helden Harry, Hermelien en Ron nog één keer zien. cast early is in Vanavond gaat hij dus in Londen in première. Vanaf volgende week draait de film in Nederland in de bioscoop. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer online. Vooral over het oosten trekken wolkenvelden en daar is ook kans op een enkele bui. In het westen is meer ruimte voor de zon. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur ligt op dit moment rond 15 graden. Later in de ochtend wordt de wind matig en draait naar zuid tot zuidwest. De vanmiddag komen in de noordelijke helft van het land geregeld buien voor. In het zuiden blijft de neerslag beperkt tot een geïsoleerde bui. De middagtemperatuur komt uit tussen 20 graden aan de kust... en 24 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond verdwijnt de neerslag in het noorden. Maar vanuit het zuidwesten volgen opnieuw buien die langs de westkust trekken. Mogelijk krijgt Zeeland dan te maken met een enkele onweersbui. Het komt vannacht af naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan de kust. Morgen vooral in het westen bewolking en wat neerslag. In het oosten meer ruimte voor de zon. Het wordt dan gemiddeld 21 graden. AMB Verkeersinformatie het stelt allemaal niet veel voor. De ochtendspits uh, vanochtend 7 files slechts. Ze staan verdeeld in het zuiden en in de Randstad. Wel veel vertraging bij Arnhem, vanwege werkzaamheden daar aan de lokale brug. Op de A12 Oberhausen-Utrecht, daardoor tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 7 kilometer file. In het zuiden van het land is het nu wat drukker geworden op de A2, Eindhoven-Maastricht. Dat staat bijvoorbeeld tussen Echt en Born 5 kilometer.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 Ga naar trombosezelfzorg.nl. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 -journal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of twitter. Voor uw vragen en opmerkingen kunt u naar NOS Radio 1. In 2018 zullen de winterspelen gehouden worden in Pyeongchang... Nou, waarschijnlijk heeft u nog nooit van deze stad gehoord. Uh, in dit Zuid-Koreaanse stadje wonen in 2018 de Olympische, worden de Olympische winterspelen gehouden. Na twee keer eerder kandidaat te zijn geweest voor de Spelen is het Pyongyang nu eindelijk gelukt. Drie keer is scheepsrecht, zullen we maar zeggen. Remco Breuker, Korea-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het ze nu wel gelukt, denkt u? Um, ja, dat kan ik ook zitten afvragen. Ik denk wat, uh, wat meespeelt is dat er erg veel geld weer is geïnvesteerd. Um, de bedragen die ik lees zijn, zijn ongelooflijk. Er zou sprake zijn van 150 miljard dollar. Wat in totaal geïnvesteerd zou gaan worden. En uh, de president is zelf naar Zuid-Afrika afgereisd. En die heeft een week lang meer handen gegeven dan hij in zijn hele leven eerder had gedaan, zei hij zelf. Dus dat ze ongetwijfeld hebben meegespeeld. Maar het, het en, is echt heel belangrijk, dus voor, uh, voor Zuid-Korea. Ja, um, en, en vooral voor deze president. Die. Um, zijn staat van dienst is niet zo, uh, zo mooi als hij denk ik, zelf had gehoopt. Hij, hij treedt volgend jaar af. Um, en dit is natuurlijk wel een, een mooie veer in zijn hoed. Denkt u dat het uh, leeft in Zuid-Korea? Of heeft die hele kandidaatstelling heel veel teweeg gebracht daar? Ja hoor, dit, dit leeft zeker. Um, Korea doet het natuurlijk de laatste tien, vijftien jaar goed... als het gaat om internationale toernooien binnen te halen. En ja, veel mooier dan dit krijg je het niet. Um, dus dit is iets wat, wat veel in publiciteit is geweest. Uh, de, de man die dit heeft binnengehaald is iemand die ook bij de twee vorige keren betrokken was. Die mislukte. En daar is ook vanuit, uh, vanuit de bevolking veel kritiek op geweest. Omdat ze niet dachten dat hij het nu wel zou kunnen doen. Uh, het is hem gelukt, maar dat laat wel zien hoe, uh, hoe ze het leeft. Ja, we weten niet zoveel over Pyongyang eigenlijk. Behalve dan dat er uh, veel sneeuw kan liggen. Uh, wat is het voor een stad? Ja, het is echt een wintersportstadje. Uh, het leven van de wintersport. Het heeft minder dan 50.000 inwoners. Dus het is ontzettend klein uh, in die uh, termen. Maar uh, met veel uh, stadions, uh, veel gelegenheid tot skiën. Uh, het is vrij goed bereikbaar. Het ligt natuurlijk wel in de bergen, maar het ligt op uh, 180 kilometer van de hoofdstad. Er is een uh, vliegveld vlakbij aan de kust. Uh, het, het, het is helemaal niks, behalve als er wordt geschiet inderdaad. Doen de, de Zuid-Koreanen dat veel skiën? Wintersporten? Ja. Ja, ja, dat doen ze veel. Um, niet zozeer dat ze met wintersportvakantie gaan zoals wij dat hier doen. Maar een weekendje heen en weer dat kan natuurlijk makkelijk als het in je eigen land is. Dus uh, mensen gaan vaak één dagje of twee dagen skiën. Wat betekent dit in algemene zin? Want u zegt het is belangrijk voor de president. Maar voor Zuid-Korea dat ze de Spelen hebben binnengehaald. Wat, wat gaat dat voor het, voor het land betekenen? Ja, nou, Economisch, als we dit goed aanpakken, is er natuurlijk uh, veel winst te behalen. Uh, dat is één ding. Maar... Uh, ik denk dat er twee dingen uitspringen. Eén is dat dit, dit is heel goed is voor het image van, van Zuid-Korea naar het WK. Uh, van 2002 is dit weer echt, echt iets heel groots, wat Zuid-Korea op de, op de wereldkaart zet. En het, het andere wat denk ik heel belangrijk is, is dat dit, omdat het de Olympische Spelen zijn, uh, wel eens een, een, een, een, een mogelijkheid tot toenadering met het noorden kan bieden. Ja, en daar komt nog bij dat uh, Pyongyang niet zo ver uit de buurt ligt hè, van Noord-Korea. Nee, nee. Het, ligt, het ligt in een provincie die in tweeën is eigenlijk gesplitst tijdens de opdeling van het land. Het ligt in het zuidelijk deel, maar het ligt, het ligt vrij vlak bij maar, het noord inderdaad. Ja. Legt u dat nog even uit? Waarom, is dit, waarom zou dit tot toenadering kunnen leiden? Nou, dat, dat is in het verleden ook wel eens vaker gebeurd. Maar de Olympische Spelen zijn in principe, of staan bekend natuurlijk als, als, als niet-politiek. Ze zijn bedoeld om een politiek te overstijgen. Uh, en dat is iets waar het noorden ook wel uh, oren naar heeft, denk ik, om zichzelf ook te laten zien. Uh, er zal wel weer worden gepraat over het, uh, het, het uh, samenstellen van een gezamenlijk team, al zal het waarschijnlijk niet van komen. Uh -huh. En het is natuurlijk heel makkelijk om met elkaar in overleg te treden, dingen samen te doen, zonder dat een van de twee partijen echt concessies, politieke concessies hoeft te doen. Maar denkt u dat wij wat gaan zien van Noord-Korea tijdens die spelen? Ja hoor, absoluut. Ik kan me niet voorstellen. Ja, Ze moeten zich natuurlijk kwalificeren. Ja. Maar zelfs al zouden ze dat niet doen, dan zou ik me verbazen als er niet wat demonstratiewedstrijden zouden zijn waar Noord-Korea uh, bij betrokken is. Dat nou, kan bijna niet anders. Dat wordt dan sowieso interessant. Remco Breuker, dank u wel. Graag gedaan. Consumentenbond gaat in kaart brengen hoe goed de dekking is van telecombedrijven. Volgens het bond is nu wel inzichtelijk wat er in je belbundel zit, maar je kunt niet zien of je met KPN, T-Mobile of Vodafone in je eigen straat kunt bellen. En daarvoor is er nu een systeem opgezet om de dekking van de telecomproviders in kaart te brengen. Sandra de Jong van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat? Uh, het werkt dat mensen met een Android-telefoon een app downloaden. Uh, sorry, en... nou, even, even met ja, wat voor een komt telefoon <laughs> en wat downloaden? Ja, een Android-telefoon. Dus dat een is? Een telefoon uh, van, die met het, het Android-besturingssysteem werkt. Oh. Uh, bijvoorbeeld de HTC en Samsung. Die heb ook. Die Oh, die heb ik ook. Schaam nee, ja, te hebben. Nou, dat, oh. dat is wel grappig. Dat zeggen we ook voor mensen die vragen ook inderdaad aan ons van heb ik die dan? En als het goed is bij het opstarten van je telefoon zie je of je een Android-telefoon hebt. Oh, Goed. Nou, nou, op die telefoon op kan je dan uh, gratis een app downloaden. Dus een, Die weet je. Dus ja, dat weet ik. En die registreert dan uh, wat de dekking is in het gebied waarin je je bevindt. En het gaat dan over uh, hoe goed de telefoondekking is, internet, uh, de snelheid uh, waarmee jouw uh, telefoon verbinding legt met andere computers of andere dingen. Dat kan je zelf zien uh, op die app, heel uitgebreid. En die informatie kan je ook voor kiezen om die door te sturen naar slechtedekking.nl. En die brengt dan op een soort van heatmap... dat moet je voorstellen, een map met allemaal vlekken in groen en rood... in kaart waar een de dekking goed is of waar die minder is of waar die slecht is. Ja, en dat eerste, dat begrijp ik dan niet helemaal, het nut daarvan niet. Want um, als je slechte dekking hebt, dat merk je dat vanzelf. Ik was laatst in Twente, in het Achterland, uh, waar ik regelmatig met mijn hand omhoog heb gestaan met klopt. mijn telefoon. Ja, nee, dat, dat klopt. Maar wat, wat ik... heb je er dan aan? Nou, Om dat juist met elkaar te delen. Want misschien heb jij een, een, een, een abonnement wat in die regio niet goed werkt, maar een ander abonnement bijvoorbeeld wel. Dus als de consumenten op zoek zijn naar een nieuw telefoonabonnement... Ze draagt om even te kijken. Goh, wie in mijn gebied geeft een juiste dekking? Voordat je misschien een abonnement koopt, uh, wat aantrekkelijk lijkt. Oh, okay. Maar wat net niet de juiste dekking in je gebied uh, aanbiedt. Ja, maar als je, als je al een abonnement hebt, dan maakt dat dan niet zoveel uit, hè? Nee, maar bijvoorbeeld bij een vervolgkeuze kan het wel zijn. Het kan ook een heel goed signaal naar je provider zijn. Om te zeggen van, goh, in uh, dit gebied uh, is de dekking niet goed. En niet alleen ik zeg dat. Maar kijk maar eens op bijvoorbeeld Er zijn heel veel consumenten die er last van hebben. Ja. Dat proberen we juist met, door mensen allemaal aan te zetten van, goh, uh, download de app. Laat het zien. En dan maak je ook de kenbaar aan de providers uh, onafhankelijk waar uh, de dekkingen goed en slecht zijn. Wat vinden de providers van uw actie? We hebben nog niet direct gehoord, maar ik hoop dat ze... Uh, ze hebben zelf ook natuurlijk in, houden ze het in kaart. Dus ik hoop dat ze daar een voordeel mee doen. Ze weten toch precies waar je dekking hebt of niet? Uh, ja, maar ik hoop dat ze ook een voordeel mee doen met het feit dat hun consumenten of hun klanten... hoe die dat beleven, die dekking wel of niet. En misschien, en dit is natuurlijk het, het mooie van deze app, hij is volledig onafhankelijk, registreert dat... Dus uh, nu wordt het niet alleen wat zij zeggen... maar nu was het ook zoals hun klanten het beleven... en zoals het gewoon op hun telefoon gebeurt. Het kan ook een beetje als een schandpaal werken, hè, Natuurlijk zo'n zo site slechte dekking.nl. Als daar zomaar opeens uh, duidelijk wordt dat bijvoorbeeld die mobile... of een andere uh, Vodafone slechte dekking geeft op veel plaatsen in Nederland... dan dat, dat is het niet fijn voor het imago. Nou kijk, als je zegt dat je daar goede dekking geeft en dat is niet zo... dan ben je ook gewoon natuurlijk niet eerlijk bezig naar de consumenten. Daarnaast hebben de, de providers net zoveel inzicht als, uh, op de website... als consumenten dat hebben, dus kunnen zij ook daar een voordeel mee doen. Uh, en kijken van, goh wacht even, waar hebben mijn klanten inderdaad... ...de meeste uh, last van slechte dekking? En daar verbeteringen aanbrengen. Oké, okay. Sandra de Jong van de consumentenbond, dank u wel. Excuse. Dan naar de tour, want eindelijk was hij daar dan gisteren. Mark Cavendish, Sebastian Timmerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij bleek het nog te kunnen, hè? Winnen verrast hem zelf ook? Uh, nou ja, wel een beetje, want hij zat niet echt goed geclasseerd... Uh, uh, ...in die massa sprint. Hij, uh, het, was, het was namelijk een hele rommelige dag met ook een hele rommelige massasprint. Veel valpartijen, erg nerveus. En dat bleef het eigenlijk tot aan de streep. In de finale uh, draaide en keerde het door uh, Vl richting de kap Trail. En op zo'n anderhalve kilometer voor de streep zat er een uh, behoorlijke afdaling nog in de weg. Echt een paar honderd meter ging het steil naar beneden. En daarna verloor Kevin dus een beetje de. de ja, zo'n goede plek voor hem. Tony Martins, zijn ploeggenoot, reed even weg. Daarna uh, Boris van Hagen, die probeerde de massasprint rondlopen. Maar goed, daarvoor kwam het toch weer een beetje terug. Cavendish verklaarde zelf eigenlijk meer te sprinten... gewoon voor de ereplaatsen, voor de punten. Die zijn heel belangrijk voor de groene trui. Ja, en in één keer vielen Gilbert en Husshoff een beetje stil... op de eerste twee plaatsen. En voilà, daar is dan toch de eerste zegen voor Cavendish. Ja. En over die etappen uh, nog eventjes, uh, Sebastian. Want het was een, ik heb de hele middag gekeken, een hele vreemde etappe. Uh, de ene valpartij ja. naar de andere. Hoe kon dat? Wat, wat was er aan de hand ja. in dat peloton? Smalle wegen door Bretagne, uh, uh, wind, veel wind, schuin van achteren... tot soms 45 kilometer per uur uh, windsnelheden. Uh, uh, dat zorgde ervoor dat de etappe heel nerveus was. Iedereen was bang voor waaiers, die kwamen er uiteindelijk niet... Uh, dan hebben ze nog een, een tussensprint. Midden op de dag eigenlijk. Die dit jaar heel belangrijk is. Uh, want het aantal punten dat je daar kunt verdienen. is groter dan andere jaren. Het, het, het geldbedrag trouwens ook. Dus iedereen wil daar meesprinten. Na die sprint viel het stil. Ja, en toen kwam de ene volpartij na de ander. Heel veel nervositeit in het peloton. Een motor die op een gegeven moment van achter naar voor uh, wilde rijden. in het peloton. Wat trouwens in zo'n situatie uh, best mag. Maar die nog een, uh, de fiets van de rennen ja. meesleurde. Dus ja. De fiets van Servicen. Ja, zo gebeurde er van alles en nog wat op deze zeer nerveuze dag, uh, de dag van gisteren dus. Uh, ja, en ik denk dat het vooral heeft te maken met het feit dat we uh, nog vroeg in de Tour zitten. Hè. De klassementen zijn nog niet gemaakt. Iedereen staat in elk klassement nog heel dicht bij elkaar en wil niks verliezen. Iedereen is nog relatief fris, maar dat kunnen we na nou gisteren niet meer zeggen. Nou, trouwens, die, die motorrijder, die motaar is uit de Tour gezet, die dat uh, ja. ongeval met Seurissen veroorzaakte. Jij hebt zelf ook veel op de motor achter gezeten. Uh, begint dat uit de hand te lopen met die motor? Maar de tourorganisatie wil het aantal motoren gaan terugbrengen van de fotografen dan. Hè. Dat zijn er 16. en dat willen ze gaan terugbrengen, dat wilden ze eigenlijk voor deze tour al doen. Alleen toen hebben de fotografen gezegd, ja dat willen we niet, want we hebben al de hotels geboekt en contracten afgesloten, et cetera. Die hebben toen dat gewonnen. Uh, maar deze tour uh, krijgen de fotografen te horen wie er mogen blijven en wie er weg moeten... Ja, het zijn er veel, maar aan de andere kant, de toerorganisatie heeft dat aantal zelf uitgebreid in de afgelopen jaren, want een aantal jaar geleden reden de 12 rond en nu de 16. Dus wat dat betreft kun je ook zeggen dat de toerorganisatie een beetje het slachtoffer wordt wat dat betreft van haar eigen succes. Nog even over Geesink, want we zijn natuurlijk allemaal erg benieuwd hoe het met hem gaat. Hij had enorm veel pijn na die val, dat zag je op de beelden. Hoe is het met hem, wat is het laatste nieuws? Ik ben benieuwd hoe die wakker is geworden. Ja. Dat, uh, dat heb ik geprobeerd te onderzoeken al, maar dat is me nog niet gelukt. Ik heb hem niet gebeld, hoor, maar de pers, pers attaché. Uh, maar ja, hij zal al wakker zijn geworden met een heel stijf lichaam. Dat kan niet anders als je zo'n smak maakt. Hij had heel veel last, vooral van zijn rug heb ik begrepen, en hij had een flinke wond in zijn rechter elleboog. Uh, die is gehecht inmiddels. Misschien uh, uh, gaat het meevallen vandaag wat wel het voordeel is van Gesink dat er wat vlakke ritten aankomen. Eigenlijk uh, vandaag en morgen. Dus wat dat betreft heeft hij wel tijd om, uh, om te herstellen. Maar dan ben ik wel benieuwd wat het weer gaat doen. Het is nu mooi weer als ik naar buiten kijk. We zitten aan de kust bij Sermelo in de buurt. Maar ze geven voor vandaag voor het Normandische gebied waar we doorheen rijden heel slecht weer op. Dus dat is dan weer niet zo prettig. Overigens nog één uh, medisch bulletijk, Garate. Ook van de ploeg Die heeft een... Uh, Scheurtje, een breukje opgelopen in zijn rechterboven, maar gaat wel van start. Gaat het oh. wel proberen. Oké, okay, wat een wikkel. Sebastian Timmerman, dank je wel. En uh, meer over de Tour uiteraard om half negen, vanaf half negen in de Tour Ontwaakt. En na acht uur, zo duidelijk dus, spreken we met eurocommissaris Nelly Kroes van de Digitale Agenda. Zij gaan de telecomaanbieders aanpakken. Zij berekenen veel te veel geld aan de klanten. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Stelt allemaal niet veel voor, de ochtendspits met maar elf files, amper 35 kilometer. Bij Rotterdam is eigenlijk helemaal geen sprake van een spits. Bij Arnhem wel, want daar zijn werkzaamheden aan een lokale brug de komende weken. En dat is te merken op de A12, want daar is het nu wat drukker. Van de Oberhausen naar Arnhem, tussen Duiven en Knop Velperbroek, 3 kilometer. En een ongeluk bij Harderwijk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar zaten tussen de afrit Elspet en Harderwijk, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 10 minuten voor 8. De wethoudersvereniging slaakte deze week een noodkreet. Meer dan ooit treden wethouders voortijdig af. 30% haalt de eindstreep van zijn of haar termijn niet. En dat, daar moet wat aan gedaan worden. Over de lastige positie van de wethouder praten we met Edel Haan... wethouder in Zoetermeer en vicevoorzitter van die wethoudersvereniging. Meneer Haan, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Hoeveel wethouders die in 2010 in die nieuwe colleges zitten... Um, zijn er alweer weg? Nou, van de 1500 zijn er inmiddels alweer 100 vertrokken. Wat voor verklaring heeft u daarvoor? Nou, het eerste jaar wordt ook wel het kaf van het koren gescheiden. Maar het is ook wel een teken dat het gewoon een hele heftige baan is. En als uiteindelijk dus 30% eindstreep niet haalt, zo'n 450, ja, dat zegt natuurlijk wel iets. Maar wat is de oorzaak? Wat geven mensen aan? Nou, wat mensen aangeven, er is net een onderzoek gepleegd. Uh, het speelt nog niet eens zozeer in je eerste termijn als wel in je tweede en je derde termijn dat uiteindelijk de gunfactor ook wel over is... dat er over en weer irritaties ontstaan tussen gemeenteraadsleden en wethouders. En dat leidt dan tot een voortijdig vertrek van wethouders. Geeft u daarmee aan dat, dat, dat de klus dat het beroep van wethouder lastiger is geworden? Ja, absoluut. Als je dat vergelijkt met 10, 20 jaar geleden... het is een moeilijke klus. De samenleving zit natuurlijk moeilijker in elkaar. We zitten ook wat dichter op elkaar. De lontjes zijn wat korter geworden. Zeker richting wethouders. Uh, het is zeker een moeilijke job geworden dan in het verleden, ja. Ja, ja. U zegt zeker richting wethouders. Waarom zou dat zo zijn dan? Nou, wethouders zijn natuurlijk heel erg uh, zichtbaar hè, in de lokale gemeenschap. Iedereen weet waar je woont. Uh, iedereen volgt je ook in de lokale pers. Dus je bent letterlijk figuurlijk heel erg zichtbaar, ja. Ja, maar wat is daar mis mee? Waarom maakt dat het moeilijker? Nou, je zit continu onder een vergrootglas. En, ja, dat leidt er ook wel toe dat mensen dus heel erg op je uh, gaan letten. En dat uh, ja, zeker in de politiek het soms ook wel wat persoonlijker wordt... tussen raadsleden en wethouders. En dan zie je dus dat die, dat die gunfactor uh, eigenlijk langzaam afbrokkelt. U um, ja, legt het eigenlijk een beetje bij de omgeving van wethouders. Hè? Uh, hoe zit het met wethouders zelf? Uh, zijn die wel goed voorbereid op deze taak? Um, nou, de meeste denk ik wel, maar er zijn natuurlijk ook al een, een aantal... die inderdaad zonder enige ervaring en eigenlijk weinig notie het ambt instappen. En het is echt wel een vak aan het worden. Vroeger was het misschien een erebaantje, maar tegenwoordig is het een buitengewoon ingewikkeld vak. Uh, en ja, daar zullen inderdaad een groot aantal ook niet heel goed op zijn voorbereid. Meneer Haan, de verbinding wordt steeds slechter. We gaan even opnieuw contact met u zoeken en dus verbreken we de verbinding nu. En dan gaat uh, iemand uh, van de techniek heel snel die verbinding weer herstellen. Dat hoop ook ik jij dan? met meneer Haan. Hij is wethouder in te en vicevoorzitter van de Wethoudersvereniging. Ondertussen moet jij het volpraten. En ja, precies. Nee, bij tweeën moeten dat Oh, bij twee? Oh, ik ook. Ja, okay. dus misschien weet jij nog een mop. Nee. Over wethouders. <lacht> wethouders. Die weggingen. Kijk, iemand op... van die wethouder? Ja. Die ging weg. Nee, ja. nee. Er zijn er al honderd uh, opgestapt uh, sinds 2010. En inmiddels hoop ik dat uh, meneer Haan uh, weer hangt. Uh, hij, is nog niet, uh, hij was wel wakker. We zouden toch snel inbellen, jongens? Ja. Maar dat gaat nog niet lukken. Nou, ga ik u vertellen dat we na acht uur misschien wel gaan praten met Nelly Kroes? Dat is zeker. En misschien ook wel met de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal. Hij is in Koenders geweest en is zolang zijn hand weer terug. verbinding gaat niet goed komen. We gaan naar de, de kranten. Precies. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Volgens de Telegraaf gaan criminelen betalen voor hun mis, bedre, misdrijven. Straf alleen is niet voldoende. Ook moet er een vast bedrag naar een rekening van de staat. Het geld is bestemd voor slachtofferbeleid. Volgens de krant presenteert staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teven dit wetsvoorstel vandaag. Slachtoffers, wil ik laten zien dat de overheid voor ze opkomt... al dus teven in de Telegraaf. De Britse tabloid News of the World is nog niet uit de problemen. Deze week werd bekend dat de krant de voicemail... van de in 2002 vermoorde Millie Dowler heeft gehackt. Daily Telegraph voegt eraan toe dat News of the World... mogelijk hetzelfde heeft gedaan met de voicemails van militairen... die in Irak en Afghanistan zijn omgekomen. Het zou blijken uit dossiers van de privédetective die werkte voor News of the World. De Times verwacht dat er binnen een paar dagen arrestaties verricht zullen worden, omdat uh, publiek en politiek willen dat News of the World wordt gestraft. Vijf journalisten en uitgevers komen er volgens de Times voor in aanmerking. En daarom wordt op dit moment hard gezocht naar een antwoord op de vraag... wie op het idee kwam een privédetectief in te huren om die voicemails te hacken. Jongeren in Amsterdam hebben gemiddeld bijna 9000 euro aan schulden, schrijft Trouw. Blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. Vooral de mobiele telefoon is een schuldenlast. Jongeren willen steeds luxere telefoons met bijbehorend te duur abonnement. Leidt ertoe dat sommige jongeren zelfs hun schoolspullen niet meer kunnen betalen. Wethouder Freek Ossel is van de cijfers geschrokken... en vreest dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. De website van het Reformatorisch Dagblad... meldt dat internet zijn opwachting maakt... in de gereformeerde gemeenten in Nederland. Gisteravond hebben die tijdens een synode in Barneveld besloten... dat internet gebruikt mag worden om kerkelijke activiteiten te promoten. En dat is een voorzichtige breuk met de traditionele opvatting... in de gereformeerde gemeente dat je juist ver moet blijven... van allerlei moderne media zoals internet. De dominees en ouderlingen benadrukken dan ook dat internet nog altijd gevaren kent... Zo is het niet veilig, maar dat ze ook de mogelijkheden van het medium inzien. Geen winterspelen in München in 2018. U hoorde dat net al gaat naar Pyeongchang. En dat uh, is uh, zeer teleurstellend, zegt de Zuid-Duitse Zeitung. Volgens de krant heeft het IOC met de keuze voor Pyeongchang... gekozen voor de commercie en niet voor de traditie of voor duurzaamheid. Dus de Deutsche vindt dit veelzeggend over de koers van het IOC de komende jaren. Niet de beste wint, maar degene met het meeste geld. Nou, vanavond gaat hij in Londen in première, de allerlaatste Harry Potter film. En daarom heeft The Guardian een reeks foto's... van de drie hoofdrolspelers op de website geplaatst. Daarop zie je Harry, Ron en Hermelien door de jaren heen. Van kinderen van elf in de sprookjeswereld van de eerste film... tot de jonge volwassenen die in de laatste films... het steeds engere kwaad bestrijden. Grootste verandering, het haar van Hermelien. <lacht> Ja, de bostouw uit de eerste films is in de laatste veranderd in een bos met uh, levendige krullen. En in het echte leven zijn die er ook alweer vanaf. Gaan we weer naar Edo Haan, wethouder in Zoetermeer, meneer Haan. Nogmaals goedemorgen. Hallo. Ja, dit klinkt een stuk beter. U vertelde net al over het opstappen van veel wethouders. Ze hebben het lastiger gekregen de laatste jaren. De gunfactor had u het over. Het is politieker geworden. Moeten zij ook de schuld een beetje bij zichzelf zoeken? Zijn ze wel voldoende opgeleid? Nou ja, zeg maar zoals met elke baan, ook in grote organisaties aan de top. Je moet continu bijgeschoold worden, uh, getraind worden, gecoacht worden. En dat is wat ook uh, de wethoudersvereniging zegt. Maak het nou mogelijk voor wethouders, net zoals dat al mogelijk is voor burgemeesters... om zich gedurende de rit te laten coachen, te laten bijscholen en trainingen te volgen. Maar zou het ook, um, wat Marcel zegt, in de voorbereiding kunnen zitten? Want u zegt nu tijdens de rit, maar u geeft eigenlijk ook tegelijkertijd aan... dat ze het einde van de rit niet halen. Dus dan bent u misschien al te laat. Nou, Het is zeker... Uh, ook aanbevelingswaardig om al voordat je wethouder wordt je heel goed te realiseren wat het inhoudt. Daar ook al, zeg maar, in de vorm van cursussen op gewezen bent. Dat politieke partijen, voordat ze hun mensen aanwijzen en ervoor uh, duwen, ook al daarin geïnvesteerd hebben. Misschien is het een stage, ik weet niet wethouderstage? Nou ja, het is gewoon een vak. En, en net zoals met andere vakken, en zeker met vakken waarbij je in de frontlinie staat... is het goed om je te realiseren wat het inhoudt. Hè? Dus uh, ja, met de pers spreken, een debattraining volgen, al dat soort zaken... zou heel gewoon moeten zijn voor, uh, voor wethouders. En dat is het nog niet. Nou, zou je kunnen zeggen, een wethouder, dat is een uh, professional... die moet er ook rekening mee houden dat hij opstapt. Al, al dan niet door een politiek conflict. Um, is het alleen schade voor uh, hem of haar zelf of ook voor het beleid, voor de gemeente? Ja, als u 30 dus zo'n 400, 500 uh, wethouders de eindstreep niet haalt... Ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Dat is ook slecht voor het lokale bestuur. De continuïteit gaat weg voordat je opvolging ingewerkt is... Uh, bij alweer een paar maanden tot een jaar verder. Dus het is voor heel veel partijen gewoon slecht dat er zoveel wethouders vallen. En u, u roept nu op om, om daar wat aan te gaan doen. Is dat een, dan een initiatief van de wethoudersvereniging? Gaat, gaat, gaat u daar energie in steken? Ja, ja daar zijn we zeker ook uh, al een tijdje mee bezig... om ook richting het Rijk, richting het Departement van Binnenlandse Zaken te zeggen... geef ons nou de mogelijkheid, ook in financiële zin... om dit uh, te regelen voor alle wethouders... net okay. zoals het al geregeld is voor uh, burgemeesters... Uh, en zorg ervoor dat de professionaliteit van de wethouders omhoog gaat... zodat ze minder hoeven te vallen. Duidelijk. Edo Haan, wethouder in Zoetermeer en uh, vicevoorzitter van de wethoudersvereniging. Meneer Haan, dank u wel. Graag gedaan. Na acht uur dan praten we met Tweede Kamerlid Hans Pekman van de Partij van de Arbeid. Hij werkt aan een wetsvoorstel. Um, en dat moet het regelen dat asielkinderen... die langer dan acht jaar in Nederland zijn... een verblijfsvergunning krijgen. Alle asielkinderen dus, die langer dan acht jaar in Nederland zijn... zouden dan moeten blijven. En dan zou de minister niet per kind daar een beslissing over moeten nemen. U hoort daar meer over na acht uur van Hans Pekman. De geur van de dood vergeet je niet en de geur van de ellende ook niet. Kolonel buitendienst Charles Brans. En het gekke is, als ik die beelden zie, dan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 Argos. Zaterdag. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het baderiecomfort. Bestel uw nieuwe badkamer voor 1 september... en betaal geen 19, maar slechts 6% btw. Daarmee bespaart u al snel 1000 euro. Batterie. Het baderiecomfort. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom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 Worldticketcenter.nl, verkozen tot beste vliegtickets uit van Nederland, worldticketcenter.nl Dit is Radio 1.